Met het NOS -journaal. De politie heeft in de verdwijningszaak van Tanja Groen 60 nieuwe tips binnengekregen. In januari werd op een begraafplaats in Maastricht gezocht... naar de vrouw die sinds 1993 wordt vermist. Er werd toen een graf geopend dat in de nacht van haar vermissing was gedolven. In dat graf is destijds een man begraven. En volgens een tipgever lag de vrouw mogelijk ook in het graf. Maar er werd toen niets gevonden. Nieuwe tips geven voorlopig geen reden voor verder onderzoek. In een winkelcentrum in de Filipijnse hoofdstad Manila worden tientallen mensen gegijzeld door een gewapende man. Dat zou een ontslagen medewerker zijn van het beveiligingsbedrijf van het centrum. Het winkelcentrum ligt in een welgestelde wijk van een voorstad van Manila. Volgens de autoriteiten houdt de dader 30 tot 40 mensen vast in een kantoor. Eén gijzelaar zou zijn neergeschoten. Het complex is omsingeld door de politie, winkelend publiek is geëvacueerd. In Rotterdam is mogelijk een nieuw geval van coronabesmetting ontdekt. Het is een patiënt van het Maastad ziekenhuis. Die is positief getest. Na een tweede test moet vaststaan of het ook echt het virus is. Voor de zekerheid plaatst het Maastad ziekenhuis... tijdelijk geen nieuwe patiënten op de intensive care. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de tramaanslag... van bijna een jaar geleden, waarbij vier doden vielen. De man die terechtstaat, Gukman T, heeft alles bekend... maar hij wil verder niet meewerken. Van de rechtbank is hij verplicht om te komen. De rechtszaak neemt vier dagen in beslag. In een huis in Boksmeer is een dode man gevonden. De politie denkt dat het de bewoner is en dat hij slachtoffer is van een misdrijf. Verder was er niemand in het huis in Boksmeer. De politie doet buurtonderzoek en probeert aan camerabeelden te komen. Het weer, regen. Vanmiddag even wat droger, maar later opnieuw regen. Matige zuidenwind en het wordt ongeveer 8 graden vandaag. Na vandaag wat zon, soms buien...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 He gon' reach your record high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 en uh, we zijn weer uh, terug. Uh, we praten nog even verder met Martijn Hendricks en uh, Karim El Gabali.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 Laten we dat fietspad even tijdelijk sluiten. Laten we daar even die kolonnen overheen gaan. Die zijn er zo overheen. Kunnen ook iets harder rijden. En dan zijn ze in Zandvoort. Probleem opgelost. Niemand die over het strand gaat. Is dat een voorstel wat al zijn. is neergelegd? Nou, en Martijn? Is ik dat weet niet de... precies hoe dat dan weer vergunningstechnisch zou werken. Maar een verkeersbesluit kan het college veel sneller nemen. Dus zo'n afzetting kunnen ze volgens mij inderdaad op de dag zelf ook nog ja. regelen. Maar je moet gewoon een, een palet aan noodscenario's hebben. Maar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 jaren over overlegd. En nu, bij gratie uh, gods dat uh, de één 1 hier komt gaan we opeens die afspraken even iets oprekken. Gaan nee. we niet overleggen. Met, Want met de afspraak was dat kleinschalige dingen altijd door moeten dit gaan. Is dit klein, dit, wat is hier kleinschalig aan? Die volgens mij is het, het net zo het, kleinschalig als die uh, Het is Het is een stuk kleiner. Uh, of is dat niet zo? Nee, ik vind het niet. Nee, zeker niet. Duizend oh, mountainbikes? Ja, maar hoeveel... Ze zijn niet heen en weer hebben ze die een, vier dagen lang heen en weer gefietst. Over dat stukje strand. De hele tijd. Ja, maar dat is toch wat er nu nee, maar, ook niet gebeurt? wel. want dit is voor vier nee, dagen. Is dagen. Nee, het en is twee dagen. en vier dagen We weten dat het echt het een vier hele dagen. situatie is. We wat, hoe groot is de kans dat het überhaupt... Nou, je ligt er dat net toe, hè, met die vloedtijden. Uh, hoe groot is de kans dat het überhaupt één keer gebeurt? Laat staan, huh. vier ja, maar keer. Dit toch, maar dit is toch juist is de toch, paradox en de grap in deze...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 Wat namelijk... betere plan is er. We hebben een mobiliteitsplan. Er zal. Het mobiliteitsplan dat de wethouder uh, zelf het, in twijfel waar... trok in de raadsinformatiebrief. Nee. Omdat zij niet weet. Nou, dat staat letterlijk in die raadsinformatiebrief. Zij wist zelf niet of dat, of dat mobiliteitsplan wel nee. uh, voldoende was. En daarom was die weet. backup te dus zijn. De mobiliteitsplan is nog nooit getest. Die twaalf treinen per uur zijn nog nooit getest. We gaan dat dit jaar proberen. En dan is het goed. Ik heb er alle vertrouwen in in het plan. Zoals, maar zelfs de, de natuurorganisaties willen het mobiliteitsplan geweldig. 9, 9, 9 dat je vertrouwen hebt in het mobiliteitsplan. Je hebt dat kleine kansje dat het niet allemaal is gaat, en dan moet je een fullback hebben. Maar dat, ja, die je dat niet kan gebruiken, omdat het getijtoog is, en omdat. We komen tot de conclusie ja, ja. dat er <laughs> eigenlijk een bijna discussie is over, ja. over het niet. fietspad. Dat is de conclusie. Ja. Ga over het fietspad. Nee, maar goed, het fietspad, ja. is, is dat een optie, Martijn? Volgens mij is het bedoeling dat juist ook heel veel gasten van de familie over dat fietspad gaan, dus ik weet niet Om of, of je, hoe snel je dat... Uh, nee, precies, dus misschien kan dat wel. Ik weet het allemaal niet. Maar wordt daarna gekeken? Daar ga ik ongetwijfeld vanuit uit. Ik op dat net ik ga ervan uit dat... Ik hoop dat de wethouder meeluistert. De organisatie die daar zit, die die is veel slimmer dan wij samen. Ja. Uh, nou, dus ouwe. ik ga ervan uit dat er naar allerlei plannen wordt gekeken. En je moet nee. gewoon zoveel mogelijk plannen achter de rug hebben. Ja. Ja. Misschien nou, is ja, het een motie uh, kun je een motie indienen waarmee je de wethouder oproept om dit ja. te onderzoeken? Overigens gaat dat fietspad wel daadwerkelijk echt een natuurgebied. Want de duinen daar zijn natuurgebied en het strand niet. Dus dat zou ah, ja. eerder... Dus oh. Ik zou dat een groter risico vinden dan... Uh, nou, de, de conclusie is dat jullie duidelijk anders denken. Nou, ja. Dat is ook prima, want uh, zo hoort dat ook ja. bij verschillende partijen. Uh, wij bedanken jullie in ieder geval voor voor jullie komst Graag en uh, we hopen dat het uh, goed uh, tot een goede conclusie gaat komen daar gaan we, we het zo uit, ja. gaan we vanuit dankjewel heren ja, dankjewel Bedankt. we luisteren naar muziek en dan gaan we zo verder met annemarie sensen Sense. Een, een, een, een, een, een.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 ja, initiatiefnemers van ja. het, ho het hotel van, de, van het museum ja. eh, exposeren. Nou, nu is er uh, zilver, dat is ja. een, van hun privécollectie, en een uh, kunstcollectie. Ja. Kun je daar iets over vertellen?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 En Berkenmeijer was een, uh, een Noordwijkse schilder. Dus dan zie je inderdaad wel plaatjes of, of, of schilderijen, afbeeldingen van, uh, die eigenlijk um, uh, in Noordwijk zijn ontstaan. Maar die net zo goed eigenlijk hier in Zandvoort zouden zijn kunnen ontstaan. Maar het is, was een Noordwijkse schilder omdat zijn opa, die had een, um, uh, een, een hotel, een hotelpensioen. En daar versierde hij eigenlijk de wanden mee met, uh, met deze kunstwerken.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 het, het, het neemt je mee. Het, het, het zuigt je in het verhaal. Dus ik denk ja. dat dat prachtig kan worden. Ja, we hebben... Nou, kriebeltje in mijn keel. We hebben dus de grote expositiezaal... waar de tijdelijke tentoonstelling is. We hebben de...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 En dit is eigenlijk een moderne versie daarop. Maar dan een panorama van Zoutvoort. Ja, ik, ik, ik was echt onder de indruk. Ik vond het heel erg uh, mooi. Er is ook als je binnenkomt gelijk een winkel. Je komt binnen in een, uh, in een soort winkelsituatie. Ja. Daar haal je ja. je kaartje op. En dan uh, kun je keurig je spullen kwijt. Jullie hebben kluisjes uh, ja. die ook echt super uh, zijn, vind ik. Ik vind het wel een hele mooie, moderne manier van veiligheid voor ja. hè, want ja. het, het, het is veiligheid voor de kunst en veiligheid voor de gasten. Ja, dat zeker ja. Uh, er is nog geen uh, mogelijkheid voor de museumjaarkaart, want daar is nee. een, er is een, uh, ja.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 Er komt, dan kom je maar gewoon terug en dan ja. kom je die maar gewoon uh, bij ja, ons precies. introduceren. Ja, ja. Nee, daar zullen veel mensen blij mee zijn. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk wel een, uh, een mooi initiatief. Heel veel mensen hebben die kaart in Nederland. Ja, ja zijn precies. er nogal wat. Ja. Weet je ja. toevallig hoeveel mensen zo'n kaart nee, hebben? Nee, uit mijn hoofd weet ik dat niet. Nee. Nou, nou ja, maar het zijn zijn het. er zijn inderdaad heel veel omdat je dus echt wel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 redelijk zelf indelen. Hè? De openingstijden zijn van 11... of tenminste de diensten de, de zijn van 11 tot 2... of van 2 ja. tot 5. Ja. Dus uh, het is niet eens uh, dat je zo belachelijk... vroeg je bed uh, uit uh, moet. Nee, het precies. museum is dicht maandag en dinsdag. Hè? Ja. Dus het is van woensdag tot en met zondag. En uh, ja, we, we, jullie kunnen... of we kunnen, want ik, ik vind het wel leuk... om we te zijn ja bij Het is één grote familie. Ja, is het is één een... grote familie. We kunnen denk ik uh, allerlei... Uh,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 En daar zijn we weer. Na deze prachtige muziek waarvan ik even vergeten ben wie het was. Uh, gaan we nu praten met uh, Gerry Rutte. Goedemorgen. Mooi en Irene. Nou, Goedemorgen Gerry. Welkom terug uh, Gerry. Uh, ja. Niet voor de radio, of uh, wel voor de radio. Wel ja, voor de radio, maar, maar, maar aan de, de radio, andere kant, maar voor Pluspunt. <laughs> ja. Uh, vertel wat zijn allemaal de Nou ja, er is nu van alles is er, uh, weer in maart uh, te beleven, uh, zowel in Noord als bij de Blauwe Trem.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 Gratis Laagdrempelig. Ja, nou ja, er zijn zo. toch dat mensen die leuk. dat uh, ja. ingewikkeld vinden. Voor sommige vinden. mensen is dat ja. best wel Klopt. veel geld. Hè? Dus, dat maar in ieder geval elke maandag is er de koffie in, in, uh, in uh, Noord. Op woensdag is het ochtends in de blauwe tram. Ook van 10 tot 12. Ook van 10 tot 12. Maar alles is te zien ook op de site ja. van Pluspunt. Hè. Dus we hebben daar een, Pluspunt, een hele... Pluspunt.nl. Uh, eh, ik wijs nog even op de Pluskrant. Ja, de krant, Pluskrant. He, ja. dus alles in staat. Die zat, die zat, uh, bij, die zat de, bij de het Zandvoorts Brand, Courant. Een paar, paar weken geleden. Hè. En die ja, dus is vast nog wel. wel te krijgen bij de Blauwe Tram en Pluspunt Noord. Noord. Die ligt al klaar. Daar ligt ze klaar. Er af, zijn natuurlijk een boel uh, mensen die nog niet uh, nee. helemaal thuis zijn op internet en Facebook. Nee, nou nee, ja. Voor de mensen die dat niet hebben. Daar ophalen. Ja, en Ja, dat is altijd wel heel interessant.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 Dus een warme warm eten, maaltijd, een warme maaltijd. Ja. Je kan dan eten voor uh, 8,50 euro een drie gangen menu. Ja. Nou, waar heb je geld. het dan over? Ja. He? Ja. Nou ja, wat, het is, en is, en wat belangrijk is, is dat je mensen ontmoet en dat je met elkaar aan tafel zit. Ja.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 Ja, noem maar op. Wat, is, wat voor verslaving... Uh, hè? Je kan er zijn verslaving, mensen die verslaving, uh, koffie seksverslaving... <laughs> nou ja, ja. maar nou ja. Ook, ook mensen die verslaafd zijn aan hun tabletten. Bijvoorbeeld op aan hun telefoon, op, telefoon, ja. telefoon ja. tablet. Ja. Er zijn vele mogelijkheden ja. van verslaving. Dus, maar daar kun je hulp bij daar krijgen. Kun je hulp. En er is een, een ervaringsdeskundige is erbij. En het is uh, ook elke maand, elke dinsdag... of elke dinsdag is het van 7 tot half negen uh, in de blauwe tram. Ja. Uh,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 544-3769. Of op spruit 06 34023 Maar dit kun je ook...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 Pluspunt kan altijd nog vrijwilligers gebruiken, ja. zowel in Noord ja. als bij de blauwe bij tram. De blauwe tram ja. Ja. Uh, en ook bij de Bali, hè, de blauwe tram. Daar is toch wel behoefte aan, ja. aan mensen die aan de Bali kunnen zitten, mensen informatie kunnen geven en ja. zo. Je en het al... is heel leuk, want en het zijn is leuke leuk. collega's. Het is leuk. Dus het is gezellig. Ja. Nou, dankjewel Gerry. Um, is het alweer voorbij? Ja. Wil oh? ja. je nog meer vertellen dan? Nou nee, ik, maar ik dacht, uh, ik weet het niet. <lacht> <lacht> Gaat het zo snel. We, we, we, we, we hebben niet zo heel veel ik tijd zit... meer over. Wij nee. moeten de agenda okay. nog even doen. Uh, rond. Dank jullie ja. wel en tot volgende maand. Graag tot, tot volgende, volgende maand. maand. Goed, nou, uh, vanavond is er uh, bij de protestantse kerk de babbelwagen. Die begint om 8 uur. Zandvoorts verleden in het...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 we hebben nog drie minuten over. Nou, wat kunnen we er nog meer... Heb jij nog wat nou, te kunnen, melden? We kunnen natuurlijk een heleboel te gaan bedanken. Dat we kunnen we, we sowieso. we nu tijd voor hebben vandaag. Uh, we hoeven de agenda niet meer voor te lezen... want die heeft Gerry al voor ons gedaan. Voor het grote gedeelte. <laughs> het grote gedeelte. Zeker. Um, dus ik zou zeggen... laten we in eerste instantie bedanken... Uh, Thomas de Jong voor de techniek...